5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Cyberaanval op ING voorbij. Pleidooi voor nieuw back-up systeem voor banken. En 50 Auschwitz-bewakers opgespoord. Het weer blijft droog. Na een nacht met lichte vorst schijnt morgen de zon overal. Er staat amper wind en het wordt 7 tot 10 graden. Na het weekend wordt het vaker 10 graden, maar vanaf dinsdag neemt wel de kans op regen flink toe.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 De aanval was op u gericht, maar andere banken hadden ook last. Uh, was dat door de ING of was de aanval breder? Nee, hij was volgens mij op uh, meerdere banken en uh, ook op ING. Wat kunt u doen om dit nou in de toekomst te voorkomen? Het nou, zorgen dat onze firewalls zo groot en zo goed zijn uh, dat men er niet doorheen komt. Maar een aanval op ons, uh, ja, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Zijn er mensen in de rekeningen in het systeem geweest? Nee, er is niemand in het systeem in geweest. U kunt zich voorstellen dat mensen zich na de afgelopen week zorgen maken of het geld wel veilig is bij de ING-bank? Ik kan me de zorgen voorstellen, maar ik kan iedereen geruststellen. Er is niemand in de systemen geweest. De situatie lijkt nu uh, normaal te worden. Kunt u garanderen dat dat nou ook zo blijft? Of is dit een periode waar dit soort aanvallen gewoon vaker voor gaan komen? Ja, laten we hopen dat ze niet vaker voorkomen dan we nu een uh, periode van stabiliteit ingaan. Maar wij, zullen, wij zijn in ieder geval wel goed voorbereid. Ja, u kunt dit soort grote aanvallen in de toekomst ook beter aan u? Ja, ik denk dat wij uh, weer wat geleerd hebben en ze nog beter aankunnen in de toekomst. Er zijn allerlei mensen boos op u hè, deze week, na de afgelopen dagen. Ja, er zijn altijd mensen boos als je de dienstverlening die je van de bank verwacht niet krijgt. Maar aan dit soort dingen als een dedelsaanval is het toch heel lastig uh, om daarnaast ook nog je dienstverlening op hetzelfde niveau te houden. Dit zijn duidelijk criminelen die uh, kwaad met u in de zin hebben. Wat, wat doet u daaraan? Ja, wat wij doen is, wij doen aangifte bij het Openbaar Ministerie. En nu zijn het aanvallen op uw systemen. Kunt u nou zien waar dat dan vandaan komt en wat, wat voor soort aanval dit is? Ja, daar zullen wij in de analyses de komende dagen samen met het Openbaar Ministerie onderzoek naar doen. Directeur Ju van ING in gesprek met verslaggever Arjan Noorlander. En het team high-tech crime van het Openbaar Ministerie... dat gaat de aanvallen op de banken onderzoeken. Om risico's als de afgelopen dagen te verminderen... en grotere ongelukken in de toekomst te voorkomen... roept hoogleraar Financiële Markten, Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam... overheid en toezichthouders op om samen op te trekken. Er moet een nieuw computersysteem komen dat het financiële verkeer beschermt. Het is buitengewoon belangrijk dat de complexiteit vermindert. We hebben te maken met oude systemen. Waarvan allerlei nieuwe dingen tegenaan gebouwd zijn. Dus dat maakt het geweldig complex. En het andere is dat je, je moet realiseren dat er een groot publiek belang is. En dat je, dat je een backup systeem nodig hebt waar je ook echt op kunt vertrouwen. En op dat punt spelen overheden en toezichthouders een hele belangrijke rol. Want dat is een gemeenschappelijk belang wat ver uitgaat boven het belang van de individuele spelers. Maar banken hebben toch backup systemen. Er zijn backup systemen. Maar die backup systemen, individuele spelers, investeren er niet voldoende in. Dat, dat is logisch, want men is een radartje in het geheel. En het gaat om het geheel. Dus er is een rol van toezichthouders en overheden... om dat geheel te waarborgen. Dat is één. En tweede, informatietechnologie is dermate complex. En het bankwezen is dermate complex... dat die complexiteit nadrukkelijk moet verminderen... om vertrouwen te kunnen hebben in effectieve backup systemen Hoogleraar Arnoud Boot sprak met verslaggever Bart Kamphuis. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser... Justitie in Duitsland wil 50 mannen gaan vervolgen die in de Tweede Wereldoorlog actief zijn geweest als bewakers in vernietigingskamp Auschwitz. Correspondent Wouter Meijer, om wie gaat het? Nou, het zijn mensen die in Auschwitz-Birkenau hebben gewerkt. Dus in het gedeelte van Auschwitz waar uh, minstens 1 miljoen mensen zijn vergast. Het gedeelte dat speciaal gebouwd is door de nazi's om mensen te vermoorden. De meeste slachtoffers daar die werden direct vanaf het perron... waar de treinen aankwamen naar gaskamers geloodst. Deze mannen zouden daar dus hebben gewerkt. Uh, er is in Duitsland een centraal bureau dat zich bezighoudt... voor heel Duitsland met alle oorlogsmisdaden. En die hebben de afgelopen jaren ook heel veel nieuwe archieven in kunnen zien... onder andere in Oost-Europa. En gaat ook steeds vaker actief op zoek naar mensen. En deze hebben ze nu gevonden. Ja, want de grote vraag is natuurlijk waarom nu pas... Ja, juridisch komt dat door het proces tegen John Damjanjoek. Uh, die is twee jaar geleden veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op uh, tienduizenden mensen. Omdat hij kampbewaker was in Sobiborg. Ook zo'n kamp dat er alleen was om mensen te vermoorden. Tot dan toe dachten de Duitse justitie, of vonden ze, dat ze steeds een individuele schuld moeten bewijzen. Dus letterlijk dat die persoon op een bepaald moment iets gedaan heeft. Wat achteraf meestal niet te bewijzen is bij mensen in zo'n lage positie. Maar bij Demjanjuk is het gelukt om hem anders te veroordelen. Namelijk alleen maar omdat hij maandenlang gewerkt heeft in een kamp waar niets anders werd gedaan dan mensen vermoorden, en dan zei de rechter: Ben je dus medeplichtig? Want iets anders kon je daar niet doen, al die maanden. Ja, en als dat genoeg is voor Demjanjoek, dan is ook de weg vrij om veel andere mensen te vervolgen. In zo'n positie Het zou een kans maken, zo'n zaak, denk je? Ja, ik denk van wel. Het is ook iets wat in veel commentaren meteen al gezegd werd bij dat oordeel tegen Demjanjoek twee jaar geleden. Dit kan voor veel andere zeg maar kleine vissen ook wel gelden, uh, alleen moet je ze opsporen. Nou, dat is nu in 50 gevallen gelukt, en de onderzoekers zien trouwens ook nog wel mogelijkheden om bijvoorbeeld meer mensen te vinden via de immigratiediensten van landen in Zuid-Amerika, waar nog veel ja. oorlogsbezadigers naartoe zijn gevlucht naar de oorlog. Alleen is dat allemaal een race tegen de tijd, zowel in Duitsland als in andere landen, om, dat, om ze te vervolgen. De meeste van deze mensen die nu op de lijst staan, die zijn een jaar of negentig. En weten ze eigenlijk dat ze waarschijnlijk dus vervolgd worden? Nee, nog niet. De lijst is niet openbaar. Maar het staat vandaag in alle kranten. En die mensen weten natuurlijk zelf dat ze daar gewerkt hebben. Dus ja. dat zij nu ook, 68 jaar na het einde van de holocaust. alsnog in het vizier van justitie komen. Correspondent Wouter Meijer. Fractievoorzitter Krol van 50 Plus. heeft op een congres in Utrecht gewaarschuwd dat zijn partij niet te snel moet groeien. Hij zegt dat de oudere partij nog in de kleuterfase zit. En dat de partij op een goede en gezonde wijze moet doorgroeien. En daarvoor heeft de partij vooral mensen nodig van onbesproken gedrag, zo zei hij. 50 Plus heeft nu twee zetels in de Kamer, maar staat op grote winst in de peilingen. Libanon heeft een nieuwe premier. Het is de pro-westerse Tamam Salam, een gematigde Soenitische moslim. Zijn belangrijkste taak is om te werken aan stabiliteit tussen bevolkingsgroepen... en voorkomen dat het geweld uit buurland Syrië overslaat. Daarvoor moet hij eerst een nieuw kiesysteem door het parlement loodsen. Sinds de verwoestende burgeroorlog, die in 1990 eindigde... zijn sunnieten, Shiiten en Christenen het daarover niet eens geworden. Nelson Mandela is na tien dagen ontslagen uit het ziekenhuis. De Zuid-Afrikaanse regering heeft dat vandaag bekendgemaakt. Mandela zal thuis verder herstellen. Oud-president werd op 27 maart opgenomen. Artsen constateerden dat hij opnieuw een longontsteking had. Vorig jaar december werd de 94-jarige Mandela ook al behandeld voor een longontsteking. En hij bleek toen ook last te hebben van galstenen. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Cyberaanval op ING voorbij, maar klanten kunnen nog steeds problemen ondervinden met internetbankieren. Hoogleraar financiële markten Boot pleit voor een nieuw backup-systeem voor banken. En 50 Auschwitz-bewakers opgespoord dankzij de zaak tegen Sobibor-bewaker Demjanjoek. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het Sportforum van Langs de Lijn.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 Welkom terug bij Langs de Lijn en dus ook bij het Sportforum. Vandaag met Mark Miseres van de Volkskrant, met Maarten Wijfels van het AD... met Tom Boot, onze vaste gast. En Marcella Mesker is ook aangeschoven... omdat we het zometeen nog een keer gaan hebben over de Davis Cup. Nederland won dit weekend van Roemenië... want het staat 3-0 inmiddels na het dubbelspel van vandaag. En we houden u ook op de hoogte, zoals beloofd, van Bayern München... en de kampioensjacht. Bayern staat nog... Uh, op koers, is nog op koers, want het staat 1-0 voor, uit bij Frankfurt... in de inmiddels 83ste minuut. En de enige belager nog in de strijd om de titel, als je nog een strijd mag noemen... Borussia Dortmund uh, speelt tegen Augsburg en staat vlak voor tijd met 3-2 voor. Mocht Bayern per ongeluk nog de gelijkmaker om de oren krijgen... en Dortmund wint, dan blijft het toch nog een speelronde spannend. En we gaan hier ook door met voetbal. We hadden het over de Champions League... waarin we Bayern München hebben besproken. En dus ook Arjen Robben. En van Robben is het niet zo'n heel erg grote stap naar Wesley Sneijder. Die speelde met Galatasaray tegen Real Madrid. Dat werd vrij simpel. 3-0 voor Real. En bij Galatasaray speelde Sneijder alleen de eerste helft. Hij zocht geen excuus bij zijn fitheid. Ik voelde me goed. Maar ja, je merkt toch dat, het, uh, dat, je, dat je veel moet lopen en, en veel moet doen. En dan, ja, dan gaan kleine pijntjes komen toch weer een beetje terug. Maar goed, maar goed dat is... Uh, dat is geen excuus, ik ben fit. en uh, Ik had ook duidelijk mee kunnen, mee kunnen brengen vanavond. In. Uh, Maarten, Wesley Snijders vindt zelf dat hij fit is. Wat vond jij? Ja, um, ik denk dat hij uh, uh, fit is voor, voor, voor de type speler dat hij is. Alleen dat is niet meer genoeg in, uh, in, ja, in het voetbal wat er momenteel gespeeld wordt. En dat is één van zijn problemen, maar er zijn er wel meer... Nou, en, eens een paar. En, ja, nou ja, noem maar eens een paar. Hij is naar een, een club gegaan die eigenlijk in alles uitstraalt dat ze niet op hem zitten te wachten. En daar bedoel ik mee dat uh, hij is een, echt een, een aankoop van de voorzitter. Die, die wilde pronken met wat grote namen. Ze hebben ook dropback gehaald. Nou, Snijder erbij. Alleen dat elftal waar hij in terecht is gekomen, die speelde voor de winterstop uh, een bepaald systeem. Die speelden met bepaalde spelers die een klik met elkaar hebben. Ze hebben een trainer die, uh, ja, die, die vorig jaar ook kampioen is geworden. En aan alles merk je, en ook weer mensen die daar dicht omheen zitten... die, die constateren dat ook, dat, dat ze gewoon niet goed weten... wat ze met hem aan moeten. Nee, en hij zelf misschien ook wel niet. We en praten zo meteen niet... verder over Wesley snijden. We moeten even live stemmen, want voor je het weet is zo'n baantje voorbij. Want volgens mij is het maar 50 meter, hè Bob? Dus... Ja, klopt. 50 meter schoolslag met Monique Nijhuis. Vanmorgen dus erg snel, 30-83. Haar ticket voor Barcelona heeft ze al te pakken. Maar we gaan eens kijken of ze die tijd nog wat verder kan aanscherpen... in deze halve finale. En Nijhuis op de eerste 25 meter. Nou, nog niet aan de leiding, want ze heeft concurrentie... van Dorothea Brandt uit Duitsland. Ook een uitstekende sprinter. Maar Nijhuis gaat er nu voorbij. De laatste meters van de race. Vanmorgen 30-83. Op welk moment... Op moment staat de klok nu stil op 30.99. Ietsje langzamer dus van dan vanmorgen. Maar toch uh, zeker een mooie tijd onder de 31 seconden weer. Tot vandaag had ze dat nog nooit gedaan in een normaal badpak van textiel. En nu doet ze dat dus twee keer op een dag. En straks komt ook nog de finale. Mooie tijd weer van Monique Nijhuis op de 50 meter schoolslag. 30.99. We hadden het over Wesley Snijder en zijn fitheid. Ja, Je hebt fit en je hebt fit. Hè? Je kan zeggen ik ben gewoon... Ik ben gewoon fit. Ja. Je kan ook topfit zijn. Maar je moet ook fit in je hoofd zijn natuurlijk. Ja, ja en dat is het ook. Want hij voelt natuurlijk ook dat er vanuit die coach. In, in beginsel. Geen onvoorwaardelijk vertrouwen is. En natuurlijk moet je het als speler afdwingen. En je moet het laten zien. En als je drie, drie ballen in de kruising schiet dan wordt het ook makkelijker. Maar ja, wat, wat ik zeg, ze, ze, de trainer heeft eigenlijk geen idee... hoe hij hem nou precies moet gebruiken in dat elftal, wat al stond. En ja, dat zie je terug. Maar jij als voetballiefhebber, als Nederlands voetballiefhebber... daar zorgen over? Want snijden ja. is het kopstuk van het Nederlands elftal. Dus van het Nederlands voetbal. Ja. Als het met hem niet goed gaat... Ik wil niet zeggen dat hij ons naar de WK-finale heeft geloodst... maar het zat er dicht tegenaan. Ja. Als het nou, met nou, ja. hem niet goed gaat, ja... Wat dan? Nou ja, en, en niet voor het eerst, want de afgelopen jaren was het natuurlijk al moeilijk met blessures en met niet spelen bij je club. En uh, ja, dat, het is eigenlijk, wordt het nu weer een verloren seizoen voor hem. En uh, hij wordt 29 in de zomer. We zitten één jaar voor het WK. Uh, van Gaal, uh, de bondscoach, uh, is toch een beetje aan het kijken van wat, wat, uh, wat, wat, wat voor spelers heb ik nodig op het toernooi straks. Dus ik, ik, ja, ik denk dat het moeilijk voor hem wordt om, uh, om, om, om, om daar een onvoorwaardelijke kracht in te worden. Ja, Mark, Ton, hoe kijken jullie naar de ontwikkelingen van... Nou, maar, maar, maar is hij nodig voor het Nederlandse elftal? Of denk je dat ze het gewoon uh, met, met jongens die ook nog een jaar ouder zijn... volgend jaar natuurlijk dan, dan nu en het ja. toch, toch goed doen, ook wel redden? Ja, nou ja, kijk, een, een speler als Maher van AZ is een, eenzelfde type wel. Die, die, die zou ook dat, dat specifieke wat snijderheid heeft zou die kunnen benaderen. Alleen... Dan heb je het over spelers die nu uh, in de eredivisie spelen. En die we eigenlijk ook alleen maar op dat podium kunnen beoordelen. En, met weinig topduels. Ja, maar met weinig topduels. Uh, dat ja. geldt ook voor de spelers van Feyenoord. Ze spelen week in, week uit tegen VVV en tegen, tegen Aarul Den Haag. Maar ze spelen nooit Europees. En als ze een keer in zo'n week als vorige week... Uh, om de drie dagen moeten presteren... zoals bijvoorbeeld in Heerenveen... na een Interland, of na twee Interlands... Ja, dan, dan zijn ze er niet. En... Ja, dat, dat is toch wel een beetje zorgelijk, eerlijk ja. gezegd. Ja. ja, maar goed, uh, Snijder hebben we steeds voor ons, die goede Snijder van 2010. Er is nu wel wat gebeurd. Sindsdien ja. heeft hij eigenlijk niet meer goed gespeeld. Nee. Hè? En weer dezelfde vraag als met Robben, is die trainer dan helemaal gek? Ik, nee, voel nee, me, nee. Ik, ik vroeg me trouwens ook af, als je met contractbesprekingen... ga je toch ook vragen, hoe ga je hem gebruiken? Ja, maar, maar dat is ook zo mooi. hij heeft Die Fatih Terin, de trainer van Galatasaray, heeft hij gesproken... Uh, zeg maar op het moment dat hij al in Istanbul was... om zijn contract te gaan tekenen. Er is vooraf gewoon geen contact geweest. Wat ook veel zegt. En bijvoorbeeld Dirk Kuit, die ook naar Turkije is gegaan... Ja. die heeft uh, in Nederland onderhandeld. En bij die onderhandelingen is de trainer... speciaal meegekomen vanuit ja. Turkije... om te praten over... ik zie je zo en zo wil ik je gebruiken. Ja. En nou ja, dat, dat, dat zegt wat over hoe die deal is gesloten. Ja, nou, maar goed, het zegt ook iets over uh, Sneijder. Hij noemde net... en dat is eigenlijk in tegenspraak met elkaar... hij is fit... En hij heeft kleine, kleine pijntjes, zegt hij eigenlijk. Nou, nou, dat is niet met elkaar te rijmen natuurlijk. En ik vraag me af hoe het met zijn zelfkritiek is. Want tegen Alejandro Madrid zei hij ook... we gaan voor de winst. Nou, ik moet er nu eigenlijk om lachen. Ja, nou ja dat past wel een beetje bij hoe hij zijn hele carrière... Uh, hij is ook mede zo goed geworden... omdat hij de um, uh, sky the limit altijd is, ook in zijn uitspraken. En... Je hebt van die type voetballers die dat ook nodig hebben. Uh, ni ni niet te voorzichtig, niet te veel, niet te veel uh, uh, remmingen zien, maar gewoon denken: nou, dat ga ik gewoon doen. En dat heeft hem natuurlijk ook wel ver gebracht. Zo dat is In het wordt wel pijnlijk als je die met meer doet, natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar dat is Mo zo. moet hij weg daar om zijn carrière ja, te Ja, rennen, hij moet ja. in de zomer weg daar, absoluut. Maar ik weet niet of het zal gebeuren, want hij verdient een godsvermogen. Daar gaat niemand anders gaat dat meer neerleggen. En ja, die club zal toch ook denken van. Uh, we willen niet na een half jaar opgeven, nee. maar moeilijk. Ja, heeft hij zich dus kortom gewoon verkeken op Galatasaray? Nou ja, het is natuurlijk ook wel zo... Of wist uh, hij het eigenlijk wel? Er was geen andere keus. Nee, het op was een noodsprong, ja. dat sowieso. Ja. Maar hij beweerde wel in het begin dat Galatasaray wel een echte topclub in wording was. Geloofde hij dat zelf? Nou, ik denk dat hij het ook voor zichzelf een beetje moest verkopen. Dat hij ja. daar ging voetballen. Nou, dat is gelukt. Alleen het vervolg uh, nog niet. Want uh, ze gaan waarschijnlijk de Champions League uit. Dan hadden we ook nog Malaga Dortmund. Niet meteen dat je denkt, daar ga ik voor de buis voor zitten. Wil iemand daar nog iets over kwijt? Nee, dat is mooi. Dan gaan we naar de Europa League. Daar hadden we ook vier wedstrijden. Wil daar iemand nog iets over kwijt? Nou ja, Venerbatje. Batje. Dat is uh, ja, aardig om te zien. Ook omdat zij uh, nu weer de beslissende wedstrijd zonder publiek gaan spelen. Dat is de derde ronde op rij. En... Uh, ja, het, uh, als je dan de Gallatserij ziet of je ziet dit elftal... dan zit hier meer teamverband in en meer, uh, meer plezier en ja. meer, uh, meer onderlinge... Uh, en is de rol van de Nederlander daar? De, heel de, anders. de Nederlandse speler ook heel anders heel daar. Heel ja. Ja. ja. Maar ik zeg het een beetje gekscherend expres natuurlijk... omdat die Europa League een terugkerend verhaal is... Ja. vinden we dat interessant genoeg nog. Is het wel leuk om naar te kijken? Ja, dat doet nu Dirk uit mee, dan is het een nee. beetje leuk om naar te kijken... Nou, dat, dat Nee, dat blijft, volgens mij leeft het helemaal niet in Nederland. Maar we zullen wel moeten, toch? Want dat is toch ons niveau? Als, uh, ja, maar we, de Nederlandse, Nederlandse clubs geven, eh, geven, geven eigenlijk al een zwaai al met de witte vlag uh, in, in, in de poolfase. Dus, ja, en de Nederlandse clubs is. waren niet de enige clubs die er niet zoveel zin in leken te hebben. Nee. Dus moet het voetbal daar snel iets aan doen? Want ja, maar dit wat? is wel al een aantal seizoenen aan de hand. Ja. Hè? Dat als ja, ja. de clubs uit je eigen land de Europa League uit zijn dat we ook massaal ophouden met kijken... en eigenlijk sowieso al niet heel erg geïnteresseerd zijn. Nee, nee dat klopt. Dan en... heb je het over de grootste sport ter wereld ook nog eens. Ze hebben laatst weer vergaderd om, uh, om te kijken of ze er iets aan kunnen doen... om het aantrekkelijker te maken, maar... Ja, ja. ja moeilijk. We komen daar vast nog wel eens op terug. Um, wij zijn in afwachting van uh, Jan Simmerink. Die hopen we zo meteen te spreken. De Davis Cup -capt. En dat laat nog even op zich wachten. Die zit denk ik nog vast in... Uh, de persconferentie en uh, andere plichtplegingen. En dan krijgen we hem vast zo aan de lijn. In de tussentijd gaan we het dus lekker hebben over doping. Afgelopen maandag was uh, de deadline voor de drie Nederlandse wielerploegen... om de vragenlijsten over doping op te sturen... naar de Koninklijke Nederlandse wielrenunie. unie Het was uh, de laatste kans voor alle betrokkenen rondom de ploegen... om dopinggebruik te bekennen voor een lagere straf. Uh, maar uit de test kwam geen enkele nieuwe bekentenis. De ploegleiding van Blanco Pro Cycling, uh, Richard Plugge in persoon... vindt dat... Uh, onderzoek geloofwaardig. Ik denk het wel. We hebben, dit is wat wij eraan konden doen. Uh, we hebben alles gedaan. We moeten achter deze, deze uh, uh, uitspraken, deze antwoorden uh, gaan staan. En uh, dat doe ik dan ook. En uh, ja, het proces hebben we goed gedaan, denk ik. En het ziet er, uh, ziet er goed uit. Uh, Mark, jij uh, hebt uh, een flink aantal doping-primeurs op je uh, naam inmiddels. Om het even te introduceren. Dat mensen ja. die net inschakelen denken, waarom mag hij er nu antwoord over geven? Ja. Daarom. <laughs> uh, was dit geloofwaardig? Wat Plugger hier zei? Nou ja, kijk, hij moet wel. Hij zegt. we, we stellen ons uh, achter de uitkomsten op van, uh, van deze vragenlijst. Hij kan niet anders. Kijk, zelfs al zou die. Ook maar uh, de geringste twijfel hebben bij een van zijn werknemers, dan kan hij dat nooit in de openbaarheid gaan zeggen. Dus maar hij kan er in zijn algemeenheid toch wel over zeggen dat hij er teleurgesteld in is. Want dat ja, maar als, is iedereen, iedereen, als en dat... hij teleurgesteld is, dan bekent hij natuurlijk uh, dat hij meer weet. Ja. Ja, en, dat, en dat kan niet, want het is de baas van een wielerploeg en het is ook de baas van een, een stel werknemers. Um, ja, die kun je gewoon niet afvallen. Uh, wat, ik, wat ik wel denk, uh, is dat hij natuurlijk ook wel zijn vermoedens heeft. Want die heeft iedereen. En bij bepaalde personeelsleden van, van niet alleen van zij proegen, maar ja. misschien ook bij andere Maar proegen. waarom zou hij dat niet kunnen doen in, het, in, in zijn algemeenheid? Hè? Ik bedoel, ik snap ook wel dat hij niet kan zeggen... ja, ik verdenk Erik Dekker of ja, ik verdenk die en die. Maar het wielrennen wil toch zo graag nu staan voor openheid. En als je dan eigenlijk uh, een belachelijke uitkomst krijgt... want Iedereen weet dat hier mensen hadden moeten en kunnen bekennen. Ja. Of ze of ze minst met mensen hadden kunnen gaan praten. om te, om te zeggen uh, uh, dat ze dingen hebben gezien in de afgelopen 10, 20 jaar. Dan kan je toch wel gewoon, als je de ploegleiding bent. nota bene van de oud Rabobank ploeg echt zeggen wat je vindt. Anders gaan we toch weer zo'nzelfde soort fase in, dat mensen ja, weer niet... Maar die fase gaan we ook in, die zijn we inmiddels ook ingegaan. Uh, alleen ik denk, en, en dat is misschien nog wel een veel belangrijker punt, dat ze bij die ploegen ook helemaal niet het idee hadden dat er mensen gingen bekennen. Uh, ik ben eens wat uh, gaan bellen afgelopen week, in de, een beetje in de, die, die entourage daar van die, van die teams. Ja, bij sommige ploegen was het gewoon al duidelijk, uh, um, eigenlijk uh, voordat het akkoord werd gepresenteerd, dat er niemand ging bekennen. Je moet het zo zien, er is een hele hoop discussie geweest... over doping, nog steeds. Dat akkoord dat is een beetje in november vorig jaar van de grond gekomen. Toen hebben Marcel Wintels, de voorzitter van de, van de KMU... heel veel in beeld gezien. Nou, ploegen zich erachter gesteld. Um, wat bekentenissen her en der. Toen had ik het idee van... nou komt er nog een golfbeweging aan van, van, van oud-renners? Slaan die de handen één en gaan die zeggen van nou... weet je, wij bekennen met z'n allen nu in het belang van het wielrennen. En ook lekker allemaal niet. tegelijk, zodat het tegelijk. een beetje niveleert natuurlijk. leggen een persconferentie, dan ja. uh, heb je één week heb je stront uh, aan de knikker. Um, maar dat speelde allemaal rond de jaarwisseling. Toen had ik het idee van nou, misschien uh, dat, het, dat er echt een bekentenis... een uh, collectieve biecht aankomt. Uh, dat hadden de ploegen ook wel een beetje dat gevoel. En toen werd het 1 januari uh, en... Toen stortte dat hele idee stortte in. Op 14 januari werd het dopingakkoord gepresenteerd. Ja, en sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. En dit dopingakkoord was. Dit waar we het nu over hebben, deze Die vragenlijst, deze, deze, deze, deze vragenlijst ja. was niet een laatste poging om dat nog een keer op te wekken? Ja, uh, maar dat is dus niet gelukt. Nee, kijk het was een, een initiatief dat bedoeld is om, om laten we zeggen, schoon schip te maken uh, richting de huidige generatie. Zo noemen ze het vooral. Of dat zo is. Daar kun je over, uh, over twisten. Maar ja, Nederland heeft zijn nek uitgestoken. Dat, dat moet er wel bij gezegd worden. Want er is geen enkel ander land dat zo'n initiatief collectief heeft genomen. Waar, waar in ieder geval drie ploegen, drie profploegen uh, de neus dezelfde kant op hebben gestoken. Maar ja, je moet concluderen dat het mislukt is. Ja. Weet jij waarom? Omdat er gewoon te weinig garanties zijn. Uh, als je weet dat. Uh, je, je, je legt eerst contact met de, de, de UCI, de Internationale Wielerunie. Die moet zich achter het akkoord scharen. Want achter, uit die vragenlijsten komen misschien antwoorden... die, die reden geven tot straffen. Dus als iemand bekent dat hij doping heeft gebruikt... kan hij daarvoor een schorsing krijgen. Nou, Dat hebben ze in Nederland afgesproken... Uh, dan krijg je zes maanden uh, schorsing als je meewerkt uh, in plaats van de volle twee jaar. Ja. Wat, wat mogelijk is als je dus na de verjaringstermijn uh, bekent. Ja, dat was hier de belofte. Dat was, dat was de, belofte. de strafvermindering. Ja, dat, die je aardig, krijgt. dat had ja. ze over de streep moeten trekken ja. om, uh, om, om de waarheid te gaan vertellen. Nou ja, dat blijkt wel. Uh, de, de UCI blijkt wel geïnformeerd te zijn. Maar de, dezelfde UCI heeft gewoon het recht om, om die straf niet over te nemen, om daartegen in beroep te gaan. En te zeggen van ja, maar je krijgt niet zes maanden schorsing, maar twee jaar. Ja, en dat maakt natuurlijk gewoon een wezenlijk verschil. Ja, Ik denk maar... niet dat er überhaupt renners zijn, actieve renners. Die, die ook als ze zes maanden krijgen gaan bekennen. dan moet er wel zoveel druk op staan als bij Lance Armstrong. En dan een hele hoop van zijn voormalige ploeggenoten. die hebben toen bekend in ruil voor strafverminderingen. Leibheimer bijvoorbeeld, die kreeg zes maanden. Maar diezelfde Leipheimer die werd er gewoon door zijn ploeg kwikstab uh, gewoon op straat gezet. Ja. Maar zo simpel als jij het nu uitlegt, hè? Ja. Uh, Vraag je je af, waarom hadden we dan überhaupt nog iets verwacht deze week? Ja, dat, eerlijk gezegd vind ik dat ook na nou, dit verhaal. Ja. Dan ja. wisten we toch ja, eigenlijk ja. al. Kijk, je houdt er altijd rekening mee dat er vanuit die ploegen echt veel druk op is gezet. Misschien is dat ook wel gedaan. Alleen ja, um, dan blijven het altijd nog individuen... die voor zichzelf afwegen van is het het mij waard... om um, misschien prijzengeld op het spel te zetten. Om uh, niet alleen dat, natuurlijk een hele hoop stront over me heen te krijgen. Want ja, je bent wel dopingzonder. En stel dat je nou een hele mooie carrière hebt opgebouwd... ook in de tijd van doping. Uh, waarom zou je het nu gaan bekennen dan? Als je het 13 jaar lang, 12 jaar lang, 14 jaar weet ik veel... al hebt volgehouden je het niet hebt ja. gedaan... Je bent in die, in die leugen bent gaan, uh, gaan wonen eigenlijk. Had de, had de sanctie uh, hoger moeten zijn? Of was dit akkoordje eigenlijk dus bij voorbaat al... omdat de UCI ja. niet mee akkoord Kijk, is gegaan? Kan, je kan weinig anders, dat is ook het probleem. Je kunt mensen niet onder ede gaan verhoren... waardoor ze wel moeten bekennen. We zijn niet het USADA, het Amerikaanse antidopingbureau... Uh, dat dat wel kan. Dus ja, je kunt ze aan de ene kant je kunt ze niet forceren... maar aan de andere kant kun je ze ook, ook geen nou, hele mooie uitgang bieden... omdat die UCI er gewoon overheen hangt. Wat niet gezegd is dat de UCI tegen alles in beroep gaat. En ze zullen ongetwijfeld waardering hebben voor die Nederlandse aanpak. Maar ja, zolang dat boven de markt uh, zweeft... is er gewoon niemand die zegt, uh, ja, ik steek mijn vinger op. Hebben we het hier dan over een wasseneus? neus? We hebben het hier over een, een akkoord dat, dat volgens mij nog steeds... met goede bedoelingen in elkaar is gezet. Zou je het kunnen aanscherpen om het alsnog succesvol te krijgen? Moet Je, je moet de UCI mee hebben dus? Ja, ja je moet de UCI mee hebben. Zou je het hebben. dan nog een keer kunnen doen? Jawel, en ik begrijp ook dat ze die vragenlijst <kwijnt> willen uh, blijven gebruiken... voor nieuwe werknemers. Ze screenen ook wel uh, nieuwe renners en, en, en ploegleiders uh, aan de poort, zeggen ze. Uh, maar ja, dan heb je weer hetzelfde probleem. Niemand staat onder druk, of onder genoeg druk, om het te gaan opbiechten. Ik denk dat ik het als renner ook niet zou hebben verteld. Nee. Bovendien, uh, de renners vakmond is er helemaal niet bij betrokken de vakmond geweest. De renners is niet betrokken geweest. Ja, maar uh, dat is wel erg natuurlijk. Hè? Ja, kijk... Die, die, die, die, die gaan dan natuurlijk ook uh, de pers zoeken. Uh, Marjan Olfers, die, die onder meer ook onderzoek bij Rabobank heeft gedaan... die behartigt wat, uh, of nou ja, dat moet, dat moet ik anders zeggen... die wordt geraadpleegd door wat renners, een beetje vertrouwenspersoon. Die had ook al heel snel door van ja, het gaat er gewoon niet van komen. Die noemde het akkoord uh, ook een uh, gedrocht. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet best voor de beeldvorming. En als je daar nog zo'n uci verhaal overheen krijgt... stel dat er dan nog een, een renner of een oud renner was geweest... die het wel had willen vertellen... Ja, die had dan meteen zijn keutel weer ingetrokken. Ja, we praten hier zo meteen over door. Uh, voor wie dat graag wil weten, uh, inmiddels is het afgelopen in Duitsland. De Bundesliga-wedstrijden van vandaag. En Bayern München is inderdaad kampioen geworden. Het bleef 1-0 uit bij Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund won ook met 4-2 van Augsburg. betekent dat uh, Bayern nog altijd 20 punten voorsprong heeft op Dortmund met nog uh, zes wedstrijden te gaan. Dus Dortmund zou er maximaal nog 18 kunnen inhalen van die 20. En dus is Bayern München safe en kampioen. En kunnen ze zich nu richten op andere prijzen... die er nog te halen zijn dit seizoen. Dan uh, gaan we om even voor half zes weer naar Eindhoven... naar de Swim Cup, met een finale, Bob? Inderdaad, de finale van de 200 meter vrije slag. De, mannen, de acht mannen staan op het startblok. En uh, ja, de belangrijkste mensen natuurlijk op voorhand, Sebastiaan Verschuren... Al heeft hij zich al gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap. Dat deed hij vorig jaar tijdens de Olympische Spelen al. Toen hij overigens niet in de finale kwam. Elfde slechts. Wel een tijd van 1.46.95, dat was voldoende. Maar het gaat uh, vooral om Dion Dresens in baan 4 tussen de oranje lijnen. Moet je tegenwoordig zeggen, want uh, hier in Eindhoven weten ze ook dat er 30 april iets gaat gebeuren. En vandaar geen gele lijnen, maar oranje lijnen. En daartussen zwemt Dion Dresens. de 19-jarige Limburger. Pupil van Marcel Wouda, traint al enige tijd hier in Eindhoven. En uh, keert nu na 50 meter als eerste in 37. Dan is hij nog ietsje langzamer dan vanmorgen... toen hij uiteindelijk uitkwam op een tijd van 1.48.78. En nu zal het een stuk sneller moeten. Want de limiet voor het WK is 1.47.12. En dat heeft Dresens nog nooit gezwommen. Want zijn PR staat, zijn persoonlijk record, op 1.47.61. Dus Dresens moet uh, iets doen wat uh, bijzonder is. 52-75 is zijn tijd na 100 meter. Dan ligt hij een seconde achter... Op het schema van vanmorgen. Dat uh, zal lastig worden. Of hij moet nog heel veel overhouden. Hij uh, is rustig begonnen dus in de race. Maar dat kan nog wel eens werken. Op zo'n 200 meter. Want als je te snel van start gaat. Dan kan je vreselijk kapot gaan op deze afstand. En dat moet je natuurlijk niet hebben. 150 meter. Dresens in ieder geval aan de leiding. In 1.20.30. Dan zit hij nog steeds boven de tijd van vanmorgen. En wat is Sebastiaan Verschuren eigenlijk aan het doen. Die is, uh, heeft een uh, behoorlijke achterstand. Die uh, doet het rustig aan of kan hij niet harder? Dat is even de vraag. In ieder geval Dresens uh, moet nog uitkijken dat Robbie Randwick hem niet voorbij gaat. De schot met de Nederlandse moeder. Dresens gaat de race denk ik net winnen. Maar die tijd die, uh, gaat hij uh, absoluut niet halen. De winnende tijd van Drian Dresens. 1.47.93. En dan zit hij dus ruim boven de WK-limiet. Ook nog drie tiende boven zijn persoonlijk record. En de missie mislukt hier dus van de jonge Limburger. En daar baalt hij. Ik zie hier zijn gezicht op de monitor. Daar baalt hij steven van Dresens. Geen WK-limiet, maar dus wel de overwinning hier bij de Cup in Eindhoven. Op de 200 meter vrije slag. En onderweg is nog het koninginnennummer de 100 meter bij de vrouwen in de halve finale. Bayern München is dus kampioen van Duitsland geworden voor de 22e keer in de historie. Tim de Wit, correspondent in Duitsland, zag de hele wedstrijd. Tim, het zit midden tussen twee wedstrijden in de Champions League. De voorsprong van Bayern was zo groot dat ja, dat ook wel een paar wedstrijden kunnen duren eigenlijk, voordat ze kampioen zouden worden. Zijn ze volgegaan vandaag? Nee, dat zijn ze zeker niet gegaan. Dat kon je duidelijk zien. Uh, Swijnstuiker scoorde in de tweede helft. Uh, dat was ook genoeg. En daar speelde Bayern duidelijk ook op. Wat je zelf zegt. Uh, Juventus wacht alweer komende woensdag uh, kwartfinale Champions League. Die titel hadden ze al lang binnen. En of ze die nou vandaag zouden pakken of volgende week. Dat maakte niet zo heel veel uit. Dat zag je ook wel een beetje aan de opstelling. Uh, Ribéry begon op de bank. Uh, Mandzukic deed niet mee. En Frankfurt ja, was ook echt niet in staat om Bayern van de winst af te houden. Dus uh, nee, Bayern is kampioen. daarmee wel de vroegste kampioen uit de geschiedenis van de Bundesliga. Zes wedstrijden voor het einde. Ja, ongelooflijk hè. 20 punten voorsprong. Hoe was Anje Robben vandaag? Nou, hij speelde in ieder geval in de basis in tegenstelling tot uh, woensdag? Um, ik vond het niet een hele spetterende in indruk maken. Uh, daar hadden trouwens meer spelers last van op bij Bayern. Ja, hij heeft het voordeel dat Tony Kroos geblesseerd raakte afgelopen week uh, tegen Juventus. En daardoor schuift Robben automatisch weer door naar de, naar de basis. Of, hij werd wel gewisseld naar een uur. En dat vond hij alles behalve leuk. Hij maar ja, liep erg geïrriteerd terug naar de bank. Maar goed, uh, ja, hij staat er in ieder geval weer in. Dus ik denk ook wel dat hij woensdag uh, weer zal gaan spelen. Ja, want over een paar dagen dus alweer de volgende belangrijke wedstrijd. Betekent dat, dat er ingetogen feest wordt gevierd of helemaal geen feest wordt gevierd. Nee, er is zelfs, zoals ze in het Duits mooi noemen, een fireverbod in München. <lacht> uh, er wordt vandaag <lacht> en morgen niet gefeest. Ja, ja, ja er, wordt, er is bewust niks georganiseerd. Hè. Alles vanwege die Champions League natuurlijk. Er staat al wel een kampioensgefeest uh, gepland. Na de laatste thuiswedstrijd. Dat is op 11 mei, uh, 11 mei moet ik zeggen, uh, tegen Augsburg. Ja, tot die tijd moet iedereen zich nog even inhouden. Maar nou ja, wat maakt het uit, denken ze in München? Die titel hebben we binnen. En het kan nog een heel mooi seizoen worden. Want we zitten nog in de Champions League, denken ze daar. En we zitten nog in de halve finale voor de dfb pokal al voor de beker. Uh, ja. Dus Joep Heink is die afscheid neemt na dit seizoen als trainer. Ik kan het nog eens heel mooi gaan afsluiten in München. Ja, het betekent dat we die bierdouche ook niet krijgen vandaag? Nee, ja, dat vroeg ik me af. Dat, ik zat net te kijken op televisie. Ik denk, krijgen we die grote stievel, hè? die grote laars die dan ja. vol met bier gaat over de spelers. Heen? Ik heb het nog niet gezien, <lacht> en over de coach. we zijn nu net na de wedstrijd. En over de coach uiteraard. Hè? Van Gaal kreeg hem ja. eh, een paar jaar geleden nog helemaal over zich heen. Ja, ik, ik heb het nog niet gezien op televisie. Maar eh, ik mag toch aannemen dat hij nog wel even komt. ja. ja dat is dat... toch het minste wat je kan doen natuurlijk, hè, naar zo'n kampioenschap. Wie weet is daar ook een verbod op, maar dat krijgen we dan vast later te horen. Tim de Wit, dank je wel over het kampioenschap van Bayern München. We waren uh, blijven steken in dat dopingakkoord van die Nederlandse ploegen en de vragenlijsten die zijn ingevuld. En geen enkele bekentenis die er kwam. Dan um, nou hadden we het straks over Richard Plugge. Uh, Mark, want die um, liet niet het achterste van zijn tong zien. was eigenlijk onze conclusie. Hè. Die vond het geloofwaardig wat zijn uh, mensen hebben gezegd. Maar was niet iedereen er heel tevreden over. Hè? Uh, Ivan Spekenbrink van Argo Shimano zei wel eerlijk wat hij ervan vond. Ja, hij vindt het eigenlijk verkwisting van tijd. Uh, dat is denk ik nog zijn, zijn mildste commentaar geweest. Ja, kijk, je moet je natuurlijk voorstellen... er zijn er dus wel twee die bekend hebben. Uh, voor de duidelijkheid Rudy Kemna, dat is een ploegleider van, van Argos. Ja. ploeg van Spekemring, die heeft bekend voordat het akkoord... Precies, al, we, we hadden nu gezien. geen nieuwe bekentenissen. Deze nee. twee wisten wel, ja. En Christian Nierman, Nierman ja. is uh, een oud-rabo-knecht. Uh, die heeft, is in dienst bij de KNWU en die heeft ook uh, bekend. Maar goed, dat was allemaal ver voordat dus dat hele akkoord begon te rollen. Uh, ja goed, Dan heb je dus de situatie dat je, dat je twee mindere goden hebt... zal ik maar noemen, uit het wielrennen, en die het hebben toegegeven. Um, en, en daarmee dus eigenlijk de enige werknemers zijn... of oud-renners, uh, actief in de jaren 90 en daarna... die doping hebben gebruikt. Ja, dat Gelooft is, helemaal niemand. Dat gelooft nee. dat geloof nee. niemand. Dat, nee, dat geloof ik. ik in elk geval niet. Nee. En, en uh, ik denk wel meer mensen hier aan tafel... Um, ja, Spekenbrink die zegt natuurlijk van ja, kijk we hebben er vijf maanden ingestoken in dit akkoord. Er is niks uitgekomen. We hadden die vijf maanden beter uh, aan, het, aan de, de huidige generatie renners uh, kunnen besteden. Om te zorgen dat, dat, dat het daar een, een beetje schoner wordt. Dat zij, dat zij zich in een veiligere omgeving uh, walen. Ja, daar zit wat in. Ja. Heeft dit uiteindelijk dan misschien wel meer kapot gemaakt dan je lief is? Want afgelopen deze week verscheen in het AD ook nog een artikel over de Blanco-ploeg. Dat daar nu een soort tweespalt groeit tussen de jonge garde en de oude garde. Ja, ja dat maakt deze uitkomst uh, niet beter waarschijnlijk. Nee, nee, kijk, je moet je voorstellen, Het is natuurlijk een ploeg... Uh, ja, is een beetje een homogeen geheel naar buiten toe... maar van binnenuit is dat het natuurlijk helemaal niet. Het is, eigenlijk, het, is, het is een bedrijfsvloer. Mensen werken met elkaar samen. Sommige mensen kunnen goed samen. Nou, Je hebt generaties die kunnen botsen, karakters die kunnen botsen. En ik denk dat er, dat er wel renners zijn geweest... die ook wel hadden verwacht van hun ploegleiders of andere collega's, uh, dat ze wel wat zouden gaan bekennen. Uh, ja, en, en dat dat nu niet is gebeurd. Dat, dat zal ongetwijfeld tot, tot wat, uh, ja, wat, wat, wat knellende situaties gaan leiden. Maar, ja. Mag ik iets vragen? Ja, of, natuurlijk. Nou ja, wat, wat, wat vind jij nou van, dat er wordt gezegd, van uh, uh, de, de oude generatie moet bekennen, want dan kan de jonge generatie verder. Ik, ik zelf vind het een beetje een loos argument. Volgens nee, mij. Ik, ben het, ik ben het daar ook niet zo mee eens. Kijk, Um, ik heb het ook wel eens gevraagd aan, aan die uh, jonge renners waar we het dan over hebben. En die zeggen ook gewoon, van, ja, het interesseert mij niet zoveel of mijn ploegleider doping heeft gebruikt. Dat is ook nog een kanttekening bij het akkoord natuurlijk. Kijk, je doet, ja. het, je doet het niet voor, voor hen. Je oh ja. doet het eigenlijk omdat je, je wil weten wat er in het Nederlandse wielrennen is gebeurd. Nou ja, en dan luidt dus de conclusie, er is niks gebeurd. Dus ja. we kunnen wel weer lekker rustig gaan slapen nu. Dat scheelt. Velen zouden maar... het graag willen. Ja. <laughs> Alleen ja en om uh, van dit doping neusel ja. af te zijn. Ja, dat denk ik wel. Alleen ja, dit is eigenlijk misschien weer een soort uh, steen in de vijver. Waardoor mensen weer nog verder gaan zoeken. Omdat ze geen genoegen nemen ja. met de uitkomsten. We ronden het voor vandaag af. We moeten zwemmen, Ton. We moeten eerst zwemmen. Want dat doen we live in Eindhoven. Bob van der Tak, de 100 meter voor vrouwen. Ja, de tweede halve finale met twee Nederlandse. Ja, wel meer. Maar uh, laten we ons sterker vooral. Tot Ranomi Kromo ijojo en Femke Heemskerk in de centrale banen. Kromo ijojo de regerend olympisch kampioen natuurlijk. Vanmorgen de snelste tijd in 54-53. Maar het zal nu ietsje harder moeten. Want in de eerste halve finale klokte Sarah Sjeuström zojuist 54-28. Het keerpunt van de 50 meter. Het is Heemskerk, Femke Heemskerk die daar als eerste is. In 26-30, Kromo ijojo 26-37. Maar Kromo ijojo moet het altijd hebben van die... Die tweede baan. Zo pakte ze ook het goud in Londen. Maar Heemskerk zwemt nog altijd goed. Is goed in vorm sinds ze weer in Nederland traint bij Marcel Wouda hier in Eindhoven. En Chromo Jojo komt er maar heel moeizaam naast hoor. Het is Heemskerk die deze halve finale gaat winnen, denk ik. Of is het toch Chromo Jojo in de aantik? Nou, dat scheelt 100ste. Maar het is Chromo Ijoyo in 54-24. En dan gaat ze dus als snelste door naar de finale van morgenmiddag. Heemskerk 54-25. Dat is uh, nog boven de WK-limiet. Die moet Heemskerk officieel nog zwemmen op deze 100 meter vrij. Maar goed, ze is al gekwalificeerd op 50 en op 200. Dus dan zal ze op die 100 ook echt wel ingeschreven worden. Daar zal ze zich niet zo zorgen om maken. En Chromo uh, Ijoyo natuurlijk sowieso al geplaatst voor het WK. Door de Olympische prestaties. Maar een goede race was dit. Een... Uh... Goede race vooral van Femke Heemskerk die heel lang bijbleef bij Kromo Widjojo. En Kromo Widjojo ja, in de aantik redt dan. Maar dit belooft toch voor de finale van morgen waar dus ook Sarah Scheustreum bij is. En ook nog Brita Steffen, nog een Olympisch kampioen in het bad. Want Steffen was natuurlijk de koningin van Peking 2008. Dat belooft allemaal zeer veel goeds. Dit was alvast een mooi voorproefje. Deze halve finale met het duel tussen Kromo Widjojo en Heemskerk gewonnen. Dus door de Olympisch kampioen, door Renomi Kromo Ijojo. Zei Bob van der Tak. Tom jij wilde nog wat kwijt over ja, het Nederlandse nou fietsen ja, in de problemen. Ook helemaal niks en het heeft niks opgeleverd. Ik ben het eens met Spekenbrink dat je gewoon naar de toekomst moet kijken. En daarom ben ik ook benieuwd. Commissie Zorgdagen is er. Met juni komen ze met hun conclusies. En die maken een, uh, laten we zeggen, een, uh, een kaart van wat er allemaal is gebeurd. Maar wat veel belangrijker is, die komen met aanbevelingen. En is dat niet veel interessanter? Dat is denk ik wel interessanter. Uh, alleen ik, ik vraag me nog altijd af wie daar geweest zijn. Kijk, dat ja. weten we niet, want het, je kunt daar als renner of auto-renner anoniem getuigen. En je verhaal doen en zij willen, uh, zij willen gewoon weten nou ja, hoe, hoe vervuild het is geweest en of het beter is geworden. En ja, ik ben ook wel benieuwd naar, naar die aanbevelingen. Maar ja. kijk, uh, de heeft wel eens een interessante aanbeveling gedaan, als ik die als ik die even mag noemen. Ik ben niet zijn woordvoerder, maar dat, dat idee sprak me wel aan. Je hebt in het wiel en heb je een systeem dat, dat uh, ploegen moeten punten uh, ja. verzamelen. Hè? Want als je genoeg punten hebt, dan kun je het jaar erop mag je in de in de World Tour uitkomen als je licentie afloopt. Um, nou heeft Spekembrink wel eens gezegd, ja, dat systeem dat, dat werkt doping in de hand. Want uh, renners die worden, uh, moeten ineens waardevol worden. Dus die gaan nog aan het eind van het seizoen een paar uitschieters proberen te behalen. zijn ook renners, een uh, Fransman bijvoorbeeld, die, die ook echt doping heeft gebruikt vanwege dat systeem. Nou zegt Spekenbrink, je moet het heel anders doen. Je moet eigenlijk ploegen op een ethische manier, moet je belonen. Dus de meest ethische ploegen, de ploegen met de minste dopinggevallen en met de, de minst variabele bloedwaarde, om het helemaal door te trekken... die moet je die licenties geven. Als kleuters met snoep? Nou, of... ja, daar moet ik nu ook ineens aan denken. Ja. <laughs> ja, maar dat, dat idee, nou ja, dat, zo kun je het dus ja, ook Ja, maar, maar praat hij niet voor eigen paro parochie, want die Nederlandse ploegen presteren niks... En als, je dus een, als presteren niet meer belangrijk is, maar de eerlijkheid zou ik maar zeggen... Ja, maar het gaat om dat je die prestaties zo beloont... dat, dat je daarmee als ploeg zeg maar, op het hoogste niveau kunt uitkomen. Kijk, en dan weten we wel dat prestatie in, in, het, in het wielrennen... Uh, vaak op een andere wijze tot stand komt dan in het voetbal. Als in het voetbal. Dus ja, dat, dat knelt. En, en als er renners zijn die gewoon zeggen van... ja, inderdaad, ik heb die spuit EPO gezet... Aan het eind van het seizoen. Want ik was eigenlijk op weg om knap waardeloos te worden bij mijn proeg. En ik wilde nog eens even één keer uh, lekker vol in die finale vlammen. Ja, dan klopt dat systeem natuurlijk niet. Nee. Tot zover voor deze keer. Uh, doping. Ja. In een volgend sportforum vast meer. We gaan naar andere sporten. Nederlandse tennissers hebben in de Davis Cup Roemenië... op een beslissende 3-0 achterstand gezet. Op dag 2 is het dus al gepiept. In het dubbelspel wonnen Robin Haase en Jean-Julien Royer... in drie sets van Victor Hanescu en Marius Koppiel. Door deze overwinning heeft Oranje zich geplaatst voor de play-offs... waarin een plek in de wereldgroep kan worden bemachtigd. Dat is dan weer allemaal in het najaar. Teamcaptain Jan Simmerink, goedemiddag en gefeliciteerd... Goedemiddag Henry, En Marcella wel. Mesker, die is aangeschoven, uh, ook gefeliciteerd. Gefeliciteerd, <laughs> Jan. Met het Nederlandse tennis. Dankjewel, ja, uh, wel, uh, Jan, dit verliep waarschijnlijk voor jou ook veel makkelijker dan verwacht. Uh, ja, op voorhand zeker, want dit is toch wel een wedstrijd waarvan we dachten van... nou, min of meer gelijkwaardige tegenstanders. Dus het zal, uh, het zal spannend worden, het zal op de laatste dag aankomen. Maar dat is anders gelopen, gelukkig. Ja, uh, Marcella, waarom is het anders gelopen? Wat deed Nederland zo goed van de, vandaag en gisteren? Nou, ik denk dat ze in de breedte zijn gegroeid als team. En um, ik denk gisteren het sleutelduel Igor Seijseling. dat dat zijn vorm van het laatste jaar, in ieder geval de laatste zes maanden... bevestigt dat hij echt een hele solide top 100 speler is uh, geworden. En de juiste weg ook heeft ingeslagen. Met onder andere het aantrekken van een Spaanse coach. Het uh, veel professioneler worden. En... Uh, ...veel wedstrijdjes winnen. Dat doet wat met je zelfvertrouwen. Dus uh, heel belangrijk aandeel, denk ik... ...Igor Sijsling in dit... Uh, ...deefskuppitiemen en in deze overwinning. Ja, Jan, wat een luxe, hè? En beter mee eens dat wedstrijd 2 dus eigenlijk al het sleutelduel was? Ja, laat ik het zo zeggen... ...het was in ieder geval de mooiste wedstrijd ook van, uh, van deze ontmoeting. En... Uh... Op voorhand natuurlijk heb je altijd de vrijdag... dan verwacht je dat de nummers één van het team... dat een wedstrijd naar zich toe trekken. En we hadden met Igor natuurlijk een speler... die goed op Indoorbaan uit de voeten kan... op hardcore uitstekend kan, kan spelen. Ik zie bijvoorbeeld de wedstrijd in Rotterdam... Ahoy tegen Tsonga... En dan weet je, als we die goed op de rit krijgen... en het aanvallende spel kan spelen wat hij in zich heeft... dan maakt hij een kans tegen Hanescu. En hij heeft dat op formidabele wijze gisteren gedaan. En dan is het natuurlijk lekker om aan zo'n dubbel te beginnen... met een 2-0 voorsprong dan 1-1. Ja, nou is het uiteindelijk vandaag dus al 3-0 geworden. Um, dat staat stevig. Het is wel iets closer dan die tussenstand doet vermoeden, hè? Ik vond vandaag vond ik wel dat we als team beter waren dan de tegenstanders. Uh, het had vooral te maken met het ontbreken van Takao. Dat is hun beste dubbelspeler, staat in de top 10 van de wereld. Maar die heeft de laatste twee toernooien niet gespeeld in New Orleans en Miami vanwege een kuitblessure. Die heeft deze week wel getraind, maar vandaag hebben ze toch besloten hem niet op te stellen. En dat scheelt best slok op een borrel. En ik vond dat we vandaag echt wel het betere team waren en ook terecht uh, gewonnen hebben. Ja, uh, Marcella, dat vind jij ook, neem ik aan hè? Ja, maar wat wij vooral ook uh, opviel was... Uh, ja, hoe vloeiend eigenlijk als dubbel uh, Royer en Hazen speelden. Uh, wonnen natuurlijk in september al van Favrinka en Federer. Nou, dat zet je natuurlijk toch wel eventjes neer. Uh, Hazen dit jaar finale Australian Open. Heeft denk ik toch ook wat uh, vertrouwen opgedaan in het dubbelspel. Met Zeisling, dus uh, ook die combinatie Zijsling. had nog zomaar... Een hele succesvolle kunnen zijn ook vandaag. In de toekomst kan je allerlei switches uh, bedenken. De Bakker dit jaar, finale Rotterdam, dus... Kortom, er zit muziek ook in het dubbelspel. En Royer, ik denk, Jan, dat dat jouw allerbelangrijkste ja, zeg maar beslissing is geweest... als Davis Cup captain, dat je hem precies een jaar geleden daarbij hebt gehaald. Want ja, we hadden dat misschien allemaal wel eens bedacht... maar om het daadwerkelijk te doen, een jongen geboren op Curaçao... een dubbelspecialist, en dan toch maar ja, iemand van dertig bij je team halen... ik denk dat dat een gouden zet is geweest en dat dat ook... Ja, in de opmars van dit team een hele belangrijke uh, zet is geweest, ja. Ja Jan? Nou ja, zeker. Ja. Oh, ik dacht dat ik moest reageren Ja, maar. Zeker. <laughs> uh, nee, maar dat is zeker zo. Daar heeft Marcella gelijk in. Die, uh, die Roya die is uh, dubbel specialist, maar ik denkt ook een bepaalde energie op de baan. Professionaliteit, hoe hij zijn trainingen doet, hoe die uh, dat allemaal invult voor zichzelf. En het is grappig natuurlijk op het moment dat hij uh, uh, geselecteerd werd vorig jaar, of dat we hem echt in het oog hadden, stond hij rond de 25 op de wereldranglijst. Maar toen hadden we natuurlijk ook al een paar keer aan het werk gezien, die, iemand die professioneel met zijn tennis bezig is. Maar hij heeft zichzelf de afgelopen jaren ook ontwikkeld, want hij staat nu plotseling in de top 10. En dat zegt veel ook over, over deze man. Hij is oud, maar hij is professioneel en is nog lang niet versleten. En dat is het mooie. Je, je kan eigenlijk, denk ik, nog jaren van hem genieten in het dubbelspel. En hij brengt die professionaliteit naar de andere jongens ook over. De energie in zijn trainingen. En uh, ja, dat merk je gewoon. Dat komt er goed ook van de sfeer in de hele week. Ja, zit hem dat alleen in, Roy? Hè? Want, want, want hij is beter geworden in het afgelopen jaar. Um, Hazen is, laten we zeggen, op niveau gebleven. Seisling is beter geworden. De bakker komt er weer aan. Um, is, dat een is dat een proces dat de jongens elkaar aansteken? Want het blijft uiteindelijk toch een individuele sport. Ja, dat klopt. Maar dat zijn de afgelopen jaren sowieso geweest in Davis Cup-verband. Op de meeste persconferenties en daar is Marcella meestal bij geweest, heb ik altijd gezegd ja. dat het elk jaar beter gaat met het team. En uh, dat zie je aan kleine dingen in zo'n week zelf. Dat zie je niet altijd terug in de resultaten. Maar we hebben het ook altijd benadrukt van het hele teamproces. Dat we hele, hele week met elkaar zijn en de resultaten in Davis Cup-wedstrijden, of in ieder geval de prestaties worden beter. Nou gaat het er natuurlijk om dat de spelers bepaalde kwaliteiten gaan krijgen. Dat zie je vaak terug in, in de ranking. Hè. De, de, de wereldranglijst geeft aan wat de kwaliteit is van een tennisspeler. Als dat omhoog gaat, dan kan je ook op, zeg maar, op een hoger niveau meegaan doen. En het, en het lijkt erop nu dat de kwaliteit van de spelers zelf omhoog begint te gaan. Waardoor je, ja, dat de kans in de wereldgroep meedoen wordt gewoon groter. Ja, Marcella, hoe kijk jij aan tegen die ontwikkeling van Nederland nu als geheel? Nou, uh, positief. Ik weet nog dat we in september ook zeiden toen we verloren van uh, Zwitserland. Van ja, eigenlijk hebben we in de wereldgroep ook nog niks te zoeken. Nee. Hè? Daar, daar Is dat zitten nu we weer compleet veranderd? Uh, nu dat is dat in die zin veranderd... dat we er toch dichterbij zitten bij het niveau. Of we er wat te zoeken hebben of een ronde winnen. Nee, dat, dat is heel ver weg. Maar meespelen, ja, die kans is wel degelijk aanwezig. Als je dan nagaat, Kazachstan speelt in de kwartfinale vandaag tegen Tsjechië... Nou, ja, daar zitten wel goede jongens in. Maar daar kunnen onze jongens van winnen. Dus als het Kazachstan het lukt om in de kwartfinale te komen, waarom zouden wij dan niet gewoon bij de beste 16 kunnen zitten? Ja. Dus de kans om er te komen wordt ieder jaar groter. En je hebt natuurlijk ook nog zoiets als teamgeest. Hè? En typische Davis Cup spelers, waarvan Raymond Sluiter een goed voorbeeld was in de afgelopen decennia. En Jan, is dit ook echt een team dat als team straks in die playoffs, want dat is de eerstvolgende wedstrijd, dan iets te zoeken heeft tegen een. Het goed land zijn, want het is een land dat in de eerste ronde van. De wereldgroep verloren heeft, ja zeker, maar die worden geplaatst ook hè? kijk en daar zitten we ja. nu tegenaan te boksen. Want op de wereldranglijst op de ITF ranking staan wij nog vrij laag. En dat is natuurlijk logisch als je al die jaren in deze groep acteert. Dus je wordt nooit geplaatst. Dus je treft in die, in die uh, promotie-degradatiewetsel altijd een sterk land. Die hoger staan dan wij een geplaatst land. Dus dat is nooit makkelijk om daartussen te komen. Maar we moeten dat een keer bewerk bewerkstelligen. En dan, uh, ja, dan heeft Marcella gelijk. Er zitten landen bij die je, ja, die je kan treffen waar je echt wel een kans tegen hebt. En dan uh, nou moeten we niet altijd maar hopen op een goede loting en zo. Maar we moeten die eerste barrière tegen een geplaatst land wat hoog staat op de wereldranglijst in die promotie, degradatie, zijn, daar moeten we een keer doorheen komen nu. Ja, Marcella, dat kan zomaar Spanje ja. worden bijvoorbeeld. Nou ja, die promotiewedstrijd, ik heb hier het rijtje. Kijk, Spanje thuis is vervelend. Aan de andere <laughs> kant ook wel weer leuk als vervelend. Nadal en Ferrer ja. meedoen. Kroatië, Oostenrijk, Israël, Zwitserland, Duitsland, Brazilië. Of België thuis. België ook niet slecht hoor, met Goffin en Malice. Maar ja, België thuis, hè. laat ze maar komen. Dan zou ik zeggen, mooie kans om te promoveren. Heb je het liefst, Jan? Uh, ik heb het liefst een thuiswedstrijd, dat sowieso. En dan gewoon maar meteen tegen Spanje, of wil je lekker tegen België? <laughs> ja, dan weten we in ieder geval dat we geen gravel kiezen. Ah, nou, thuis dan thuis gaat toch niet meedoen. Wat denk je? Ik Je weet hebt het goede niet. connecties met <laughs> uh, dat wel. Je moet <laughs> oppassen op zijn lichaam. Ja. Ik weet niet hoe we zitten nu net na de wedstrijd. Weet je, ik ben blij dat we hier 3-0 gewonnen hebben. Dat we weer in het promotie duel voor de wereldgroep kunnen meestrijden. Dat is het doel. En nou willen we een keertje het doeleindje te komen. Ja, nou dat is voor later zorg inderdaad. Slotvraag voor jullie allebei. En het antwoord kan heel kort zijn. Wie is eigenlijk de beste tennisser van Nederland op dit moment? Jan? Uh, degene die het hoogst op de wereldranglijst staat. Dus dat is nog steeds Robin Haas Marcella? Nou, de laatste maanden vind ik Sijsling qua tennis beter. Hij heeft in januari ook van Hazen gewonnen in Oakland. Maar goed, ranking telt: Sijsling 70, uh, Hazen 52. Maar ja. die heeft de komende maanden wat punten te verdedigen op de ranglijst. Dus over vier maanden kan het anders zijn. We blijven het volgen. Marcella Meske, dankjewel. En Jan Simmerink, ook dankjewel. En we spreken elkaar dan in het najaar hopelijk voor een hele mooie loting. De heren van het Sportforum zitten er nog steeds. En we gaan verder over um, voetbal. Er waren deze week nogal wat trainersnieuwtjes. Bij Sparta was een opvallende. Daar werd Michel Vonk na drie nederlagen op een rij ontslagen... En die laatste nederlaag was extra pikant, Want het was precies op het 125-jarig bestaan ook van Sparta. Op 1 april. En dat was helaas voor Sparta geen grap. En twee dagen later was er al een nieuwe coach, Henk ten Katen. Opvallend is dat ten Katen het gratis gaat doen. In de komende weken tot het einde van dit seizoen. Hij heeft bijzondere gevoelens bij de club. Mede dankzij deze club heb ik uh, een hele mooie carrière mee mogen maken. Bij uh, mooie clubs gezeten. En uh, daarnaast heb ik hier uh, een aantal vriendschappen opgedaan... Uh, die tot de dag van vandaag uh, nog uh, in stand zijn. Uh, eentje helaas niet. Uh, dat is mijn allerbeste vriend geworden in de loop der jaren. Ik is helaas vijf jaar geleden overleden. Een Oerspartaan. En uh, Misschien een beetje om hem wat extra eer te geven. En Maarten, een keuze dus puur op gevoel? Zo, zo brengt hij het wel. En... Ja, wie, wie zijn wij om eraan te twijfelen? Ja, eigenlijk niet als er zo'n persoonlijke reden aan vast ligt. Nee, als je dat is, zo openlijk zegt. Ja. Is de gouden greep van Sparta? Nee, ja, ook, ook daarvoor geldt... Ik sta er hetzelfde in als het uh, begin van het forum... met, uh, met zo'n zo Veendam dat verdwijnt. Ja, ik, ik heb er niks mee. Met clubs die, die, die dan vlak voor, uh, voor het einde van het seizoen... nog van trainer wisselen. Het werkt ook bijna nooit. Willem II heeft het uh, uh, twee seizoenen geleden gedaan. PSV heeft het vorig jaar nog gedaan. Met CoQ dan voor de groep. Ook geen Champions League opgeleverd. Ik denk dat dit ook niet zoveel zal veranderen. Nee. Heb je überhaupt wel iets met de eerste divisie voetbal? <laughs> nou ja, ja. Ik proef, ik proef een kleine afkeer. Met de Rotterdamse club? Nee, maar zo'n zo ja, eerste divisie... Kijk, er wordt vaak gezegd dat is het, um, het um, de kraamkamer voor de eredivisie. En ja, het is mij een beetje te gezwollen altijd. Dat, dat ja. soort... Uh, kijk, we hebben Ruud van Nistelrooy ooit gehad. En, en er zullen nog wel een Huntelaar. paar... Huntelaar. die die dan inderdaad... Chattelie. De AGOVV weer op is gekomen... Te, maar ja, ik, ik ja, zie dus dat niet zo, zo breed. Uh, <laughs> niet te lang doorgaan. <laughs> dat, dat, nee, maar dat dat, dat, dat dat heel erg belangrijk is, nee, geloof ik niet. Ja, ik stel de vraag natuurlijk niet voor niets. Hè? Want Veen, Veen, Veendam valt er um, uit. En ineens is ook de hele stand in de eerste divisie totaal anders. De kampioenskandidaten ja. hebben ineens... de een heeft meer kans, de ander heeft minder kans... omdat ja. een andere club failliet gaat. Wat moet je dan nog aan met de eerste divisie? Nou ja, daarom moet er dus een hervorming komen. Tenminste eh, lijkt mij een, een hele zinvolle gedachte om daaraan te denken. Ja, en dat lijkt mij een mooie afronding van uh, dit onderwerp. We gaan weer even zwemmen in Eindhoven, de Swim Cup. Met alweer Monique Nijhuis, Bob van de Tak. Hoe kan dat? Ja, ze zwemt nu de finale. Vanmorgen de series. Vanmiddag de halve finale. En nu de finale op de 50 meter schoolslag. De druk is er wel vanaf. Dat mag duidelijk zijn. WK-ticket binnen. Goed gezwommen. Die eerste twee races. Wat gebeurt er nu in de finale? Monique Nijhuis heeft concurrentie van vooral Dorothea Brandt uit Duitsland in baan 5. Maar Nijhuis heeft de leiding halverwege de race. Het gaat tussen Nijhuis en Brandt. De rest komt er niet aan. En Brandt moet het afleggen in die laatste meters. Het is Nijhuis die gaat... Winnen. En wat wordt de tijd? 31.09. Dan is het qua tijd de minste race van vandaag. Maar goed, het werk is verricht natuurlijk. Ze heeft haar startbewijs voor Barcelona binnen en pakt hier dus ook de dagzegen. Monique Nijhuis winnende de tijd in de finale 31.09. Om nog even het verhaal over de trainers af te ronden. FC Groningen heeft ook zijn nieuwe coach gepresenteerd. Erwin van der Looy is dat. Die was of is nu eigenlijk nog de assistenttrainer En die gaat um, volgend jaar aan het roer bij Groningen. Maar ik wilde tot slot van deze uitzending nog even over iets anders opvallends hebben in het voetbal... Bij PSV, zo werd deze week dan echt bekend, lopen sinds vorige week twee gedragsdeskundigen rond. Zij analyseren in de komende periode de selectie. Dat doen ze in opdracht van de clubleiding. De technisch directeur Marcel Brans hoopt op lange termijn voordeel te hebben van deze gedragsdeskundigen. Als er meer inzicht is gekomen in de karakters van de spelers. En volgens Brans zijn twee maanden geleden al de eerste contacten gelegd met die... Uh, uh, gedragsdeskundige. PSV had een vooruitziende blik, blik, blijkbaar. Want sindsdien kwamen onder meer Jeremy Lens, Mark van Bommel, Pries Mertens en Erik Pieters in opspraak vanwege allerlei incidenten. Heren aan tafel, gelooft u in een gedragsdeskundige rondom een voetbalveld of een trainingsveld? Pomboot, ja, ik coach. geloof er niet in, maar zeker op dit moment niet. He, dat willen ze nu nog bereiken voor dit seizoen. Dan zou ik het. Uh... We zeggen, ja, we zijn er wel twee prijzen te winnen, hè? dus als je nog iets wil forceren, ja, maar ze bereiken niks meer. Hè? En ik vraag me af, wie zijn het? Want dat wordt uh, steeds ja, daar heb ik nog niks van gehoord. Zijn het betrouwbare mensen? Maar het laatste is: Het is natuurlijk een procesmatig uh, uh, karakter, heeft dit gehad met al die uh, uh, uit het veld sturen, schorsingen, weet ik veel wat allemaal. De, eers, de fout moet in de eerste plaats gezocht worden bij Sanders. Bij de, de baas die al veel eerder had moeten ingrijpen. En gedragsdeskundige is nu vrij laat, naar mijn idee. Ja, domme noodgreep dus. Mark, hoe kijk jij dat tegenaan? Nou, ja, het zal Sanders wel geweest zijn, hè, Maarten, die, uh, die hiertoe heeft besloten. Heb je daar enig idee van? Je bent niet de PSV-watcher, maar wel voetbal-watcher. Uh, ja, ja ik denk of... wel dat, dat zo'n man... Uh... Uh, die, die, die komt in het voetbal en ik denk dat hij zich verbaast dat daar eigenlijk helemaal geen aandacht voor is. Want dat is natuurlijk het verhaal. Ja. Hoe kan het dat je miljoenen investeert in spelers en je, en je selecteert ze alleen of ze een goede voorzet kunnen geven? Maar zou dit iets kunnen helpen? Ja. Nou op de langere termijn denk ik Wie wel. Wie weet, maar voor dit seizoen niet meer. Deze zijn niet meer. Nee, ze, ze kunnen geen uh, nieuwe spelers uh, meer nee, aantrekken. Maar goed, dus nee, als ze nee, nee. kampioen worden heeft het vast geholpen. Dat is dan weer wat iedereen <laughs> dan zegt. Hier ja. aan tafel Tom Boot, Mark Misera en Maarten Wijfels, Dank voor dit sportforum. U had al gehoord dat Bayern München kampioen is van Duitsland. Borussia Dortmund staat nog steeds tweede. Dat won ook. Luc de Jong scoorde voor Borussia München-Gladbach tegen Goeder Het was ook de enige goal van de wedstrijd. Daar werd het 1-0. Leverkusen-Wolfsburg eindigde in 1-1 en werden bremen Schalke 0-4 0-2 op de hoogte van Duitsland over het Nederlands voetbal straks vanaf 7 uur.